Uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. China adviseert buitenlandse diplomaten om voorlopig niet meer naar Peking te komen. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... zijn er coronabesmettingen vastgesteld onder diplomaten in het land. China sloot eerder al de grenzen voor de meeste andere buitenlanders. In China is de afgelopen weken het aantal nieuwe besmettingen fors afgenomen afgelopen dag kwamen er 31 patiënten bij... van wie er 29 het virus buiten China zouden hebben opgelopen. De Wereldgezondheidsorganisatie is uiterst bezorgd... over de situatie in het Midden-Oosten. Daar is het aantal coronagevallen in een week tijd bijna verdubbeld... van ruim 32.000 naar meer dan 58.000. De WHO roept landen in die regio op tot een agressievere aanpak. Tussen half februari en eind maart reisden Google-gebruikers... Ruim een derde minder naar werk en waren ze juist 11% vaker thuis. Blijkt uit statistieken over reisbewegingen die het techbedrijf vanaf vandaag publiceert. Daaruit moet kunnen worden opgemaakt hoe goed mensen zich houden aan de coronavoorschriften. Onder meer om zoveel mogelijk thuis te blijven. Uit de cijfers blijkt verder dat bezoekjes aan parken en winkelcentra ook afnam. De marechaussee heeft een man van 26 van de weg gehaald die nog 18 verkeersboetes open had staan. De man reed gisteren over de A28 bij Soesterberg met hoge snelheid langs een busje van de marechaussee. Na een korte achtervolging kon hij gestopt worden. Bij controle bleek dat hij nog 18 openstaande boetes had van in totaal zo'n 11.000 euro. En ook bleek de auto niet verzekerd te zijn. De auto is in beslag genomen en die krijgt de man pas terug als hij de boetes heeft betaald. Het weer dan nog, bewolkt en af en toe breekt de zon door. Plaatselijk kan nog een bui vallen. In de middag vanuit het westen droog en meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dan het weekend steeds zonniger. Oplopende temperaturen met zondag plaatselijk 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 DWK Media Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort Live Dit is ZFM Vrijdag hey, 3 april, Goedemorgen Zandvoort. Mijn naam is Walt Sands, ik ben tot 12 uur nog bij je hier met ZFM Live. En zometeen over twee platen, het gesprek met wethouder Verheij, over de ondernemersregelingen en natuurlijk over toerisme. Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan.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 Laat toch, en wat worden er toch veel mooie nieuwe platen uitgebracht? Precies elf over elf. En uh, ja, ik ga even een plaatje draaien nog. Janet Jackson. En ondertussen probeer ik verbinding te maken met wethouder Ellen Verheij. En dan gaan we vragen over hoe het is met de maatregelen voor de ondernemers hier in Zandvoort. En wat we kunnen verwachten, natuurlijk, voor het weekend. Maar eigenlijk voor de paasvakantie met het toerisme. Tot zometeen. It's Jen Jackson. Jenna Jackson hier bij ZFM Live, kwart over elf. Het is vrijdag 3 april en ik heb, als het goed is, wethouder Elfa aan de telefoon. Goedemorgen, wethouder. Goedemorgen. Ja, de verbinding is gelukt. Wat een, wat een toestand op dit moment. Zitten. Het is 3 april, een maand voor 3 mei. Eigenlijk zouden we nu midden in de festiviteiten zitten voor, voor de Formule 1. Ik zie geen vlag, niks buiten, het is stil op straat. Hoe ervaart u het allemaal? Ja, ook. Het is uh, ontzettend uh, stil op, op straat. En, en ik moet zeggen, ik, ik blijf heel veel binnen ook. Ja. Als ik dan wel eens een, een blokje om uh, uh, ga, ja, dan doet het dat doet wel pijn als ik dat ja. uh, ja. zo zie. En zeker als het, uh, als het zulk mooi weer is. Dus ja. Ik heb er zeker begrip voor, voor de maatregelen die we moeten nemen hoor. om... om, om... Uh, dit coronavirus uh, te bestrijden. Veiligheid en gezondheid gaat nu uh, voor alles. Voor alles ja. uh, maar het doet, het doet wel pijn om het voorstel zo te doen. Ja, we hadden net uh, ook het item van NH met Niels uh, Priester van, uh, van Mango's. en die, ja, Hij zegt, ik, ik doe wel maaltijden. Uh, maar het is eigenlijk bezigheidstherapie. Want het is een zo'n bizarre wereld waar ik nu in zit met mijn strandtent die helemaal dicht is. En afgesloten. en, en ja, Het is heel moeilijk. De ondernemers hebben het, hebben het moeilijk. En dan kom ik natuurlijk meteen, waarom ik u aan de telefoon heb... namelijk op 20 maart heeft u die brief gestuurd... om die ondernemers een hart onder de riem te steken. U zegt daarin, ja, ondernemers, u staat niet alleen. Inmiddels zijn we twee weken verder. Kunt u wat, wat vertellen over de maatregelen? Ja, er zijn um, het landelijk pakket met maatregelen. Dat is uh, uitgebreid en daar is mm -hmm. al veel meer zicht uh, opgekomen... Van, van wat dat precies uh, um, inhoudt. Dus, dus ja, afhankelijk van je situatie zijn er gewoon verschillende maatregelen... Uh, waar je voor een aanmerking komt vanuit het Rijk. En dan hangt het er vanaf hè, of je een ZZP'er bent. Of ja. je zelf niet uh, zelf personeel in dienst hebt. En dat soort uh, zaken meer. Mm -hmm. En daarnaast hebben wij zelf als gemeente ook gezegd. van Nou uh, voorlopig hoeven jullie niet uh, belastingen en dergelijke uh, te betalen. Dus er is echt een uitstel uh, van... van uh, de gemeentebelastingen. Ja. Uh, ook gaan wij zelf, normalitair staat het in standaardtermijn voor 30 dagen als, als wij als gemeente moeten betalen. Nou, dat gaan we gewoon meteen doen. Nou, dat is, dat is uh, nou, en dat soort zaken, uh, uh, ja, de maatregelen zijn er. En, en we hopen gewoon dat het voldoende is om door deze enorm pittige tijd heen te komen. Ja, het is inderdaad moeilijk. Ik, ik uh, sprak ondernemers die zeggen, ja, mijn, mijn huurbaas begint inderdaad ook moeilijk te doen. Want die zit ook in de situatie, die krijgt ook niks meer binnen. Die hebben, mensen hebben een pand erbij, na, ooit misschien als belegging gekocht. En ja, die huren zit daar nu in en die betaalt niet. En ja, ze hebben het, mensen hebben het moeilijk. En, en er ja, zijn natuurlijk heel veel je... initiatieven. Kleine initiatieven, grote initiatieven. Kooplokaal is daar een van. Kunt u dat vanuit de gemeente nog steunen? Ik, ik, dat, is, dat is inderdaad wel weer, ook al is het echt een pittige tijd. Ik zie ook wel heel mooie... Uh, initiatieven ja. uh, uh, ook ontstaan. En um, bijvoorbeeld op de website uh, uh, van Zandvoort Marketing, het Zandvoort, ja. is er nu een heel uh, nou, mooi overzicht van waar je online uh, uh, kunt shoppen, um, waar je wel nog kunt uh, eten, la kunt laten bezorgen en, en afhalen. Het is een mooi initiatief ook van uh, Rutger Groot met, met uh, Scharry.nl Ja, dat is die app, hè? die kunnen mensen downloaden. Wat zei je? Dat is een Dat is een app die mensen kunnen downloaden, toch? Ja, die mensen kunnen downloaden waar je kunt zien van nou, waar is, uh, hè, waar kun je nog wel en niet uh, wat, wat te eten uh, bestellen. Maar ook bijvoorbeeld een overzichtje van, van uh, waar je nog online uh, sportletten kunt volgen. En ook iemand er uh, niet bijvoorbeeld van Mr. Paint, die heel actief is met uh, online tekencursussen voor kinderen. Ja. ja, dat zijn wel ook weer heel. Uh, zijn ja, heel mooie initiatieven die ontstaan. Of, of ik denk ook aan de berenjacht bijvoorbeeld. Ja. Uh, die die uh, zo uh, vol enthousiasme is om aan ook in Zandvoort. Ik geloof dat er al 300 beren liggen inderdaad. Dat zijn hè. wel echt uh, mooie initiatieven ook. Maar dat wil niet zeggen dat dit een makkelijke tijd is natuurlijk. En nee. Het is echt een, ja... De coronacrisis heeft ja, uh, gewoon dramatische gevolgen... Um, uh, ook verantwoord. Ja. Dan, nou is er dat, dat, dat ondernemersloket. Daar kunnen mensen ook vragen, vragen stellen. Wat, wordt daar veel gebruik van gemaakt? Weet u of de, of, de of die veel vragen krijgt? Of is het eigenlijk wel duidelijk? Want ja, op zich zijn hebben, de sites natuurlijk vol met informatie. Ja, we hebben veel informatie te vinden op de website van de gemeente Zandvoort. Ook voor ondernemers, maar ook voor andere vragen. Uh, Mails kunnen allemaal via info uh, aan info gestuurd worden. Daar zit een heel expertteam uh, klaar. En die weet ook van de hoed en de rand en kan ook helpen bij uh, de landelijke maatregelen en de aanvragen uh, daarvoor. Uh, via 14023 uh, zit het expertteam klaar. Uh, we hebben daarnaast de Facebook-pagina uh, natuurlijk van de gemeente. Maar ook van het ondernemerspakket, daar kunnen uh, vragen gesteld worden. Uh, dus dus uh, ja, de gemeente uh, heeft veel voorzieningen uh, getroffen. En ik uh, merk ook zeker, uh, na die eerste dagen is er ook heel veel uh, gebruik van gemaakt. Het oh, dat is zo'n dat is dus een zekere tijd. Ja. En er was ook, uh, nou ik zeker in het begin ook nog wel wat onduidelijkheid van, van wanneer zouden welke landelijke maatregelen nou beschikbaar ja. komen. En, en, en dat, dat nu loopt eigenlijk alles. Hè? Alle maatregelen zijn nu gewoon beschikbaar. Want er was inderdaad ook voor die ZZP'ers, die moesten geloof ik nog een week wachten toen naar die persconferentie. Ja, ja precies. En dat is nu, daar is nu wel meer, uh, meer zicht uh, over. En uh, dat is ook uh, online en via de website van de gemeente allemaal goed uh, te vinden, die informatie uh, daarover. En mocht er dan nog iets onduidelijk zijn, dan, dan, dan, dan, ja, dan staat de gemeente ook klaar om daar nog... Uh, uh, meer duidelijkheid dus het is het goed om te horen dat de gemeente gewoon inderdaad bereikbaar is. En dat dat gewoon doorgaat. Want ook daar zullen natuurlijk mensen veel thuiswerken. werken. Of, of, uh, ja, hoe organiseert u dat eigenlijk? Want het is natuurlijk best wel lastig lijkt me in deze tijd. Ja, dus ik denk dat... Uh, dat, uh, ja, dat uh, ik ben daarin niet, uh, niet anders dan uh, denk ik andere uh, ouders. Nee. Uh, dus, dus wij proberen ook gewoon een goede balans te dus vinden in het thuiswerken. En ook het, het thuis uh, lesgeven. Ik heb twee... Dochters van de uh -huh. uh, zeven en mijn oudste dochter die wordt volgende week tien. Dus uh, dat is een, uh, ja, dat is een iets waar denk ik veel ouders uh, dat, nu wel uh, ja. Ja, uh, bij moeten doen. Ja, <laughs> ja het, die, die uitdaging is denk ik voor, ja, voor veel ouders wel bekend. Omdat we goed, goed te combineren. En ondertussen in deze drukke uh, periode inderdaad op het gemeente. Ja, maar we zijn uh, we zijn, uh, het is zeker een drukke periode. Maar we zijn uh, gelukkig allemaal nog wel uh, gezond. Ja. En uh, nou ja, we proberen daar wel het, het, het beste van te maken. Ja, dan dan één, één laatste vraag, want u hebt ook toerisme in uw portefeuille. Uh, ik, ik zie op Facebook uh, zie ik veel uh, onrust uh, ontstaan over, uh, ja, laat me zo hard zeggen zoals het is, de Duitsers die komen. Met andere woorden, van, wat gaat er in het paasweekend gebeuren? Van, zijn onze hotels open? Mogen de mensen hier naartoe komen? Hoe is de situatie daarmee? Nou, de, de maatregelen die zijn getroffen, en ook wel de communicatie, ook door premier Rutte... Gewoon heel duidelijk, kom niet. Mm -hmm. um, dus hij heeft ook uitdrukkelijk de op oproep gedaan aan de Duitsers. Aan uh, de Belgen ook. Mm -hmm. Kom niet naar Nederland. Um, ook voor Nederlanders zelf heeft hij al heel duidelijk gezegd. Van, ga vooral niet uh, op vakantie in de meivakantie. Ja. En dat zijn natuurlijk zeker voor zo'n toeristische plaats als, als Zandvoort pijnlijke maatregelen. Ja. Maar het is wel in lijn met... Um, nou, ook hoe, hoe wij daar in Zandvoort nu handen en voeten aan geven. Want uh, ja, veel luisteraars kunnen zich misschien het eerste weekend... Uh, of maar ja. ik moet zeggen de eerste zaterdag... Die, die was uh, in, nadat deze maatregelen uh, waren afgekondigd... en het was eigenlijk onverantwoord druk in het dorp. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat komt uh, uh, ja, de, de, de veiligheid en de gezondheid niet ten goede. En dan moet je daar ook als gemeente wel maatregelen in treffen. En dat betekent dat, hoe pijnlijk ook, dat je moet zeggen... Uh, kom niet naar Zandvoort, want het is ongeantwoord druk. Ja. En die communicatie gaat dan ook via de verhuurders... waarschijnlijk naar de, de mensen die eigenlijk al geboekt hebben? Ja, het is... Um, um, Inderdaad, wordt daar breed over gecommuniceerd, eigenlijk op, op meerdere niveaus, zowel van, van rijk uh, uh, tot uh, gemeente. Uh, maar je merkt wel dat heel veel uh, mensen zelf al uh, niet meer de deur uitgaan. Uh, dus dus het, het is heel uh, uh, rustig overal. Ja. Er zijn al heel veel mensen die zeggen van nou ik ga, uh, als zou het kunnen dan ga ik zelf al niet op, op vakantie. Want het advies is, is toch ook heel sterk van blijf thuis. Ja. Uh, dus je merkt al wel dat heel veel uh, mensen daar ook gehoor aan geven. Ja, gelukkig wel. Uh, dus dat, dat uh, nou ja, en, die, en die eigen verantwoordelijkheid, dat is in deze tijd uh, toch ook heel belangrijk. Uh, om om ja, je eigen verantwoordelijkheid uh, te om, nemen, zodat ja. we met elkaar uh, zo lang mogelijk uh, deze crisis uh, goed kunnen bestrijden. Ja. hartelijk dank, uh, wethouder, laat ik het zo. En, en ja, ik, ik, ik wens u heel veel sterkte in deze, deze tijd. En uh, zowel thuis met de kinderen in het lesgeven als natuurlijk bij de gemeente. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, dank u wel. En fijne uitzending nog. Dank u wel. Dag. Dag. Dank u wel. Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen.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 Gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in, in de waarde. waarde. zo zitten er nu duizenden studenten. In de lente op een kamer. En ondertussen knijpt de aardbergjes. In de zorg die anders slapen. Zit best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar met 17 miljoen mensen, Dus in dezelfde richting, komen we eruit. met 17 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet te betten voor, die laat je in een waarde. Davina Michel en snelle 17 miljoen mensen, daarvoor horen jullie. Ellen Verheij, de wethouder hier in Zandvoort... verantwoordelijk voor de ondernemers en de toerisme. En uh, ja, duidelijk verhaal. En, en als je ondernemer dus vragen hebt... 14.023 is het een telefoonnummer van de gemeente Zandvoort... of anders gewoon heel simpel via het info.zandvoort.nl. Gaan wij door met muziek hier bij ZFM. Rejazz people, hold on. Everybody's looking for a meaning Everybody's doing their own thing And nobody solving the problem Ain't nobody helping each other Some people give in to fear Some people give in to hunger Some of us live for the future enough for a We live with this hatred, we're all dancing on a thin line, but making up, we're having a good time. So, who's gonna give us the answer? Sister and brother, getting into life, giving into love. Maybe there's enough. Big Band. Dat is leuk om te zeggen. Ja, en er komt er weer een... komt er weer een berichtje binnen... en dat, uh, dat is wel leuk. Dat uh, gaat over de Club van Zes. Die zou normaal altijd uh, rond deze tijd... en dat doen ze op vrijdagmiddag altijd... om vier uur met dit weer gaan ze dan lekker... alles doornemen hier in Zandvoort... en dan gaan ze een biertje drinken met z'n allen. En dat gaat dus nu... voor de vierde keer al niet door. En ik krijg een bericht... of ik de groeten wil doen aan Hans Hogedoorn... Wim Bugel, Eggie Poster... Gerard Verstegen en Ben Sonneveld. Jongens, heel veel succes en... en hou... Uh, Blijf, blijf gezond, Club van Zes. Gaan wij door met Chris Cross Amsterdam. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Terug in het verleden Nee, nee, nee, nee Zo gaat het Risco's Amsterdam hier bij ZFM, waar het vijf over half twaalf is. Ja, en dan word ik net gebeld door Hans Wassenaar. En Hans is een collega van Lunch hier bij ZFM. En hij is vandaag 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En hij zegt, wil je een plaats voor mevrouw draaien? En ze is helemaal gek van de Fort Dus ik heb even heel snel gezocht. En hier zijn de Fortops Speciaal voor jullie. Speciaal voor Hans Bostena, zijn vrouw. 50 jaar getrouwd vandaag. En ja, Winchy was Michael. Zij zijn nog steeds bij elkaar, al meer dan 50 jaar. En zijn vrouw het heel erg van de Dus Speciaal voor haar van Hans. Dan gaan wij door met Risa Franklin. vol. Achter de voordeur en daarbuiten. Op straat en in de supermarkt. Wees aardig en begripvol voor elkaar. Mensen staan klaar om elkaar te helpen als dat nodig is. En andersom, kijk ook naar de mensen in je buurt. En klop een keer op het raam bij de buren of aan de overkant bij die oudere personen om te vragen of je nog iets kan doen. Want ook de komende weken zal er nog veel worden gevraagd van ieders geduld en aanpassingsvermogen zelfs al word je niet ziek. Het coronavirus raakt ons op dit moment allemaal en deze moeilijke situatie is dus niet morgen voorbij. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. And I say to uh, get out of my way, uh, get out of my way. Que no me llores, que no me llores Mira, monina, Negrona linda. que te dije negrona que te fuera ya porque me castiga mucho ese nompieoncito mira pito diflauticamente turbiludo y que hay una caprística super heterodin y microsincrónica había una chiva ética pelética peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético pero lo tuyo en la muerte Hallo, mijn naam is Thomas Stormsberger en ook ik ben te horen op ZFM Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed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 Tijd om op te staan Berger, je bent niet alleen. En dan nog even terug naar het gesprek met de wethouder... wat ik eerder vanmiddag had of vanochtend had. En dan gaan we het even hebben over die scharry app En uh, kijk ook in de Zandvoortse krant daar staat er heel veel uitleg over. Maar het is een nieuwe app waarmee je gewoon online... hier lokaal in Zandvoort maaltijden kunt, uh, kunt bestellen. En daarmee help je dus onze Zandvoortse ondernemers. Dus kijk in de App Store of in de Android Store... en zoek naar de scharry app De Scharry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 Jeepers Creepers van Niki Janowski. Hier bij ZFM waar het bijna twaalf uur is. En dan uh, ja, gaan we weer de laatste platen. Niet voordat ik zeg dat ik morgen een gesprek met de burgemeester heb. Ook weer rond kwart over elf. En heb je nog vragen voor de burgemeester, stuur die dan naar... hashtag ZFM live bijvoorbeeld op Instagram. Of reageer op onze pagina op Facebook. Of stuur een persoonlijk bericht via Instagram. Of naar redactie at Allemaal methoden om vragen te stellen aan de burgemeester morgenochtend. Gaan we even door met Ramse Shaffi.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 In een loopgaaf, zonder licht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Maak ten al, we zullen doen. Samen zijn Tot zover deze uitzending van ZFM Live. Morgenochtend tussen 10 en 12 ben ik er weer. En dan inderdaad om kwart over elf dus weer het gesprek met de burgemeester. En uh, ja, het wordt traditie. Ik eindig weer met de plaat die ik vorige week opeens uit het niets heel hard in de Brede Rode Straten hoorde. En ik keek om en ik zeg allemaal mensen dansen in de woonkamer. I will survive. Pas goed op jezelf.